Joris Dubinitski met het NOS-Journaal. In het Westland komt misschien toch een Tweede Polenhotel. Dat is een hotel voor arbeidsmigranten. Op dinsdag hield de gemeente een spoedvergadering om nieuwe regels aan te nemen die dat moesten voorkomen. Nu blijkt dat een ondernemer vlak voor het ingaan van het besluit toch een bouwaanvraag heeft ingediend. De gemeente deed geheimzinnig over de spoedvergadering, juist om te voorkomen dat er nog aanvragen zouden vallen onder het oude bestemmingsplan. Dat heeft dus niet gewerkt. Mogelijk komen er toch acties van Nederlandse KLM-piloten. Vakbond VNV heeft het laatste CFO-voorstel afgewezen. De vakbond eist dat KLM meer doet om de werkdruk van de piloten te verlagen. Als de acties doorgaan, dan beginnen ze over een paar weken. De twee branden in Boxmeer van afgelopen nacht houden mogelijk verband met elkaar, zegt de politie. Een gymzaal van een middelbare school en een clubgebouw van een motorcrossvereniging zijn afgebrand. Er zat korte tijd tussen het ontstaan van de branden. In Manila, de hoofdstad van de Filipijnen... is een vliegtuig van de landingsbaan geraakt. De Chinese Boeing kwam in het gras terecht... en een van de motoren en een wiel werden losgerukt. De inzittenden hielden er lichte verwondingen aan over. De eerste landingspoging werd al afgebroken... omdat het te hard regende en het zicht slecht was. Een grote militaire parade die de Amerikaanse president Trump in november wilde houden is uitgesteld. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat de parade niet eerder dan volgend jaar wordt gehouden. Volgens een bron bij het ministerie heeft het te maken met de kosten. Die zouden met ruim 90 miljoen dollar inmiddels drie keer zo hoog zijn als in de oorspronkelijke plannen. Het weer, de laatste buien trekken over de oostgrens. In het westen breekt de zon goed door, in het binnenland blijft het wat langer bewolkt.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 Lijst, is voor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 Much more then, than I do now. Neon hot day glow eyes. City lit by fireflies. They're advertising in the skies for people like us. You waited fresh on campus. Man. Fresh, I teach that loud with no, no manners. Damn, no fresh that teach that loud. Up on the like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like uncle cent. He go, hey.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 goes by. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly,